met het NOS-journaal. Syrische rebellen zeggen dat ze de aanval hebben geopend op twee militaire vliegvelden. Op een luchtmachtbasis in de buurt van Aleppo in het noorden van Syrië zouden ze gevechtstoestellen hebben vernietigd. Bij een aanval op een vliegveld in het oosten zijn luchtafweerraketten buitgemaakt, zeggen de rebellen. Uit wraak zou het regeringsleger een plaats aan de grens met Irak onder vuur hebben genomen, waar ongeveer 60.000 mensen wonen. In Cambodja is een van de oprichters van de Pirate Bay opgepakt. Het is een 27-jarige zweet die op een internationale lijst van gezochte personen stond. De zweet werd met drie medeoprichters in 2009 in zijn eigen land veroordeeld tot een jaarcel en een betalen van een schadevergoeding van 3 miljoen euro. De vier gingen tegen de uitspraak in beroep, maar dat wachtte de zweet niet af. Hij verdween naar Cambodja, waar hij nu is opgepakt.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 In de Eredivisie heeft RKC thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles Almelo. De club uit Waalwijk staat daardoor in elk geval tot morgen tweede op de ranglijst met acht punten uit vier wedstrijden. Roda JC boekte vanavond zijn eerste zegen van dit seizoen. In Kerkrade werd het 3-0 tegen Willem II. Bexvolle verloor op eigen veld met 4-0 van NEC. En de wedstrijd NAC-Utrecht eindigde in 1-1.